Giel van der Velden met het NOS-journaal. De VVD heeft als eerste partij haar conceptverkiezingsprogramma gepresenteerd. In het programma met de titel Sterker uit de Storm... staan de ondernemer en de hardwerkende Nederlanders centraal. De VVD zet in op lagere belastingen voor ondernemers... een kleiner basispakket in de zorg en meer financiële voordelen voor werkenden. Om alle plannen te kunnen betalen... wil de partij bezuinigen op de zorg, sociale zekerheid en het ambtenarenapparaat. Het conceptverkiezingsprogramma wordt nog voorgelegd aan de VVD-leden. En eventuele wijzigingen komen op het partijcongres in september aan bod. De Tweede Kamerverkiezingen zijn op 29 oktober. Cambodja heeft bij de VN opgeroepen tot een onmiddellijk staakt het vuren met Thailand. De afgelopen dagen was er een uitbarsting van geweld in het grensgebied tussen beide landen. In totaal zijn bij de gevechten 16 mensen omgekomen. Thailand en Cambodja beschuldigen elkaar ervan te zijn begonnen met de beschietingen. Landen in de omgeving hadden al opgeroepen de wapens neer te leggen. Thailand heeft officieel nog niet op het verzoek van het staakt het vuren gereageerd. Vakantiegangers moeten de komende dagen rekening houden met noodweer in de Alpen. In delen van Oostenrijk en Zwitserland kan volgens lokale weerdiensten 250 mm regen vallen met modderstromen als gevolg. Vorig jaar leidde zware regenval tot grote overstromingen in Centraal-Europa. Rechters in de VS hebben geoordeeld dat sociale mediabedrijven... niet verantwoordelijk zijn voor de schietpartij met tien doden. Drie jaar geleden schoot een man bewust op tien zwarte mensen vanwege hun huidskleur. Nabestaanden zeiden dat de dader mede door algoritmes op sociale media was geradicaliseerd. Een meerderheid van de rechters die zich over de zaak boog waren het daar niet mee eens. Het weer, het is een droge en vrij heldere nacht. Overdag volgt een mix van zon en wolken en landinwaarts enkele buien met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht. And as chained and bound. ZFM.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 Jij voor voor mij, jij voor mij, jij voor voor Je hebt voor je je voor mij, je voor je je voor mij, je voor je je voor mij, je voor je Es que, herian somos dos cantantes como los de antes el respeto en boletos y diamantes. se me para el corazón con porque te canto pa que tú me cantes cante.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 Tassa, soms on Maria. Petit. Kia Lodia. Kata la, China, Tassa, soms on Maria. Kia Lodia. Z. FM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Wife at the time I'm mm -hmm.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 Find a silver screen, and all oh, it said, Goodbye. I'm never gonna dance again.